Volgens Samson was de VVD erg snel met het uitvoeren van het kinderpardon. Een wens van de PvdA in het regeerakkoord. Nu is de partij volgens hem loyaal aan de VVD op andere punten. De aanwezige leden gaven hem het voordeel van de twijfel. In Maastricht heeft de politie opnieuw een inval gedaan... in een coffeeshop die wiet zou verkopen aan buitenlanders. Dit keer viel de politie binnen bij Kosbor aan de Kleine Gracht. De coffeeshops in Maastricht verkopen sinds zondag weer drugs aan Belgen en Duitsers... Ze doen dat omdat een rechtbank vorige week bepaalde dat een koffieshop ten onrechte is gesloten vanwege de verkoop van drugs aan buitenlanders. In het Oostlaamse Wetteren zijn na een hevige regenbuig heen verhoogde waarden gemeten van giftige stoffen. Daarom hoeven er voorlopig niet opnieuw mensen te worden geëvacueerd. Zaterdag ontspoorde een goederentrein bij Wetteren waardoor giftige stoffen in de riolering terecht kwamen. Een man kwam om het leven en tientallen mensen moesten naar het ziekenhuis. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, hier en daar is het wat nevelig. Vanochtend in het noorden veel bewolking, de rest van het land zonnig. Vanmiddag overal bewolkt en buien Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 8 mei, goedemorgen. U hoort zo meer over het zoeken naar de twee jongens bij Doeren. We houden contact met de politie en als er weer wordt gezocht... dan is onze verslaggever ter plaatse. Voor de inwoners van Wetteren in België lijkt het gevaar voorlopig even geweken. Onze correspondent Tijn Stadee houdt de zaak toch maar in de gaten. De Nationale Ombudsman maakt zich zorgen over de situatie... in de detentiecentra voor asielzoekers. We praten straks met Alex Brenningmeijer. Iedereen. Samsom lijkt zijn partijleden mee te krijgen... in zijn uitleg over het strafbaar stellen van illegaliteit... wordt een verslag van de eerste uitlegavond gisteravond in Eindhoven. U krijgt het laatste nieuws over de opgepakte verdachte op Curaçao. En over de teruggevonden vrouwen in Cleveland. We spreken ING-baas Jan Homme over de kwartaalcijfers. En Marno Remmers kunt u vanochtend langs de weg zien staan. Onder de drie rode kruisen bij de A27... waar over een afstand van vele kilometers een waar gaande is... van hijskranen en asfalteermachines. Houd rekening met omrijden. Bedankt namens Oranje voor uw begrip. En de muziek onder andere vanochtend van Kid Rock.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 shine Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Op Curaçao zijn twee mannen opgepakt voor moord... nadat ze een dreigvideo op YouTube hadden gezet. In dat filmpje wordt de dood van politicus Helmin Wiels het begin genoemd. Hij zou de eerste zijn in een reeks. Correspondent Dick Draaier. Dick, wat is er bekend over deze twee aangehouden mannen? Nou, het gaat om twee broers van 19 en 27 jaar oud. Beiden geboren op Curaçao...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 De politie heeft een Amber Alert afgegeven voor twee vermiste broertjes. Ze zijn hier gisteren voor het laatst gezien. Hun vader werd gisterochtend doodgevonden. Hij had zelfmoord gepleegd, zegt verslaggever Karin Albert. Begin van de avond kwam erachter dat de jongetjes bij hem zouden moeten zijn. Uh, men is gaan zoeken op ja, voor de hand liggende plaatsen, zoals het huis van de vader. Maar vooralsnog heeft men nog niks gevonden. politie heeft tot diep in de nacht gezocht in het bos waar de vader werd gevonden. speciaal team van de marine hielp ook mee, zegt de politie. Ook zijn er al uh, speurhonden ingezet, uh, politie te paard, uh, een helikopter. En ja, eigenlijk alles uh, wat we aan middelen hebben is hier in het bos. Zoektocht werd rond half twee afgelopen nacht gestaakt. Later vandaag gaat de politie verder. We houden contact met de politie, we zeiden het al eerder. En dat Amber Alert vindt u ook op onze website, nos.nl. de leider Samson moest zich gisteravond voor partijleden in Eindhoven verdedigen... tegen omstreden plannen om illegaliteit strafbaar te maken. Samson benadrukte dat...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 Ja, illegaal genoemd kan worden en buiten de deur geplaatst kan worden... en in het gevang kan worden gezet zonder dat hij wat doet. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt in de verhoudingen binnen het kabinet... dat je zo door moet gaan. Samson zei het al, alles ligt nog open. En zondag op de ledenraad in Utrecht... dan wil hij pas beslissen wat hij doet met de kritiek van de achterban. Er komen voorlopig geen nieuwe evacuaties in Wetteren. De hevige regen van gisteren heeft namelijk niet geleid... tot een verhoogde waarde van giftige stoffen in het rioolwater. Men was daar bang voor. Toch houden veel bewoners van het Belgische stadje er wel rekening mee... dat ze opeens weer moeten vertrekken. Wij staan ook klaar voor geëvacueerd te worden. Onze koffers staan aan de deur met ondergoed en wat toiletgrief... En onze oplaaier van de GSA-medicatie die we moeten nemen. Ja, tandenborstel, niet vergeten. Zaterdag ontspoorde een goederentrein bij Wetteren. Giftige stoffen lekten uit de wagons en kwamen in de riolering terecht. Na hevige regenbuien gisteren waren de autoriteiten bang... dat er opnieuw giftige gassen zouden vrijkomen. Nieuw heeft de politie een inval gedaan bij een koffieshop in Maastricht. Er is dus geconstateerd dat ook daar wiet werd verkocht aan buitenlanders. Vanavond uh, heeft de politie opnieuw een koffieshop gecontroleerd in Maastricht. Dit keer is het koffieshop Kosbor geweest. En bij die controle zijn twee mensen aangehouden. Sinds zondag verkopen koffieshops in zuid limburg weer drugs aan buitenlanders. Dat mag officieel dus niet, maar de koffieshops vinden van wel... na een uitspraak van de rechter vorige week. Goed nieuws uit Amerika. Uh, daar sloot de Dow Jones gisteren boven de 15.000 punten grens. Daar raakt iedereen altijd enigszins opgewonden van. Dat is een record. Deze handelaar denkt dat de stand van de Dow Jones de komende tijd alleen maar zal stijgen. Well, I certainly wouldn't call it a hangover, but I think this is just, you know, is confirmation of continued belief that the markets are going only, they're just going higher. Ja, het vorige record van de Dow Jones werd gevestigd in oktober 2007. Dat was nog voor het uitbreken van de crisis. Eerste blik in de kranten. De Telegraaf uh, op de voorpagina. Grote foto van Amanda Barry. Een van de drie teruggevonden vrouwen in Cleveland. Politie zoekt dode baby's in het horrorhuis. Is de kop erboven. daarnaast een foto van uh, een van de drie broers. Die zijn gearresteerd. Pedro Castro is dit. AD heeft uh, ook een foto van uh, de vrouwen Amanda Barry en haar zus en de dochter van Amanda Barry op de voorpagina. Weg uit Horrorhuis is daar de kop. Um, ja En ook een foto van de zoektocht naar de twee vermiste jongens uh, bij Doeren. Uh, op de foto zien we mariniers, soldaten in uh, uniform... zoekend met zaklampen in een bos. Het is avonds, het is donker. Uh, zaklamp gericht op de grond. Er uh, zit ook iemand met een zaklamp op het hoofd. Zo'n op het hoofd gebonden lamp. Een stuk of... Uh, Tien op een rij, u kent dat wel, dat beeld zoekend dus naar de twee jongens. U hoort er later ook meer over in onze uitzending. Financieel Dagblad opent met de Blokhypotheek. Nieuwe tegenslag, complexe startershypotheek is de kop erboven. Deltaloid en Egon gaan de nieuwe startershypotheek uit het woonakkoord... niet als product op de markt brengen, schrijft de FD. De Zogenoemde Blokhypotheek is volgens de twee grote verzekeraars veel te complex. Volkskrant opent met... De zon. Um, strandgangers. De zon schijnt. De zee longt. Uh, met een foto op de voorpagina. vrolijk makende voorpagina. Uh, twee jongens in zwembroek. Uh, met pret op hun gezicht. Uh, rennen uit de zee zijn ze juist erin geweest zien we aan de natte zwembroek. Uh, voor echt nieuws in de volkschap moet u doorbladeren naar bijvoorbeeld pagina 3. Heftige ruzie over vier strekkende meter Anne Frank archieven. En voorop trouw een grote foto van koningin Beatrix. Zij zelf is wat kleiner afgebeeld, aan profiel. En zij staat voor een grote foto van haarzelf samen met prins Klaus. En ze knuffelen met de hond Douchy. Het is te zien op de foto-expositie Onze Koningin. En uitgeroepen tot het beeld dat Nederland herinnert aan koningin Beatrix. Elke werkdag wakkere worden met het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. I will meet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 Everything. <laughs> Jamie <laughs> zal ik het zeggen? Jamie Cullum, everything you didn't <laughs> ik know. Ik dacht, ik wou gewoon net zo lang dat jij. Uh... Maar dat was dat duidelijk. Ja. Nou, maar dus. nog, immers. 16 minuten over 6 is het. Waar Op ben een je? Een afgesloten A27 bij Gorkum. Je hoort het al, hè? vrachtwagens rijden af en aan, machines. Hijskranen in de ochtendnevel. En overal drie rode kruisen boven de weg. Want de A27 is aan een flinke. Renovatie toe, over een grote afstand. En dat gaat, is gisteravond begonnen en dat gaat het hele weekend door. Zelfs tot aan even dingen toe, vanaf zo'n beetje breda. En ondertussen hangt er in een witte keten een dringend draaiboek overheen. Woorden staan als 150 meter uit Zoap, 100 meter uit Zoap, vlak vrezen en uitvullen. Plus zoap in het roze gedeelte. Het is een soort geheimtaal eigenlijk, hè? <laughs> Snap? Tjonge, jonge, jonge. Dit is wat er allemaal moet gebeuren? Ja, klopt. Ja. Gaat het hele weekend door, hè? Ja, dat klopt. Ja. <laughs> nee, het gaat de hele week door. De hele week. En uh, de A27 is niet de enige. Het gaat ook op de A10 los, hè? Daar weet u niks van. Oh, u bent van de A27, hè? Nicolette van den Berg, manager die vertelde me net... ze zijn hier anderhalf jaar geleden al mee begonnen. Wij zijn er anderhalf jaar geleden jaar geleden begonnen... om het te plannen wat de A27 hier dichtgaat. Ja. Dus dat betekent dat je, dat je die werkzaamheden doet en dus zeg je... nou, wacht even, hemelvaart, dan, dan, dat is de beste tijd. De beste tijd om een werkzaamheden uit te voeren... die ook in de week plaatsvinden. Omdat er dan weinig verkeer is, omdat het vakantie is. Ja. En het moet ook weer zo zijn dat ook niet op andere wegen of bij het spoor dan ook weer grote werkzaamheden zijn. Zodat mensen niet meer van A naar Beter kunnen. Dat klopt. We hebben natuurlijk de omleidingsroutes goed nodig en dan moet je daar niet op, uh, op, op het werk staan. Dit is een groot werkvak. Ik zie de gins de Merwedenbrug. Daar wordt aan gewerkt. Waar begint het? De afsluiting begint bij Hooipolder. En dat gaat door tot aan Gorkum. En in het begin bij Hooijpolder staat ook een aannemer. Die staat daar ook te werken. En ja. wij doen het gedeelte bij de Meerwederbrug. En later deze week is het zelfs tot en met uh, Everdingen dicht, hè? Ja, tot en met Everdingen. Van Gorkum tot dingen vanaf uh, morgenavond, donderdag. U hebt een soort platte grond liggen... waar een soort abracadabra aan getallen en kleurtjes op staat. Dat is de, de weg. Dit is de autosnelweg. Wij hebben daarvoor iedereen een begrijpelijke taal en visueel weergegeven waar wat moet gebeuren. Ik zie alleen maar nummers en kleurtjes waar ik geen bal van begrijp. Nou, die kleurtjes, daar zit natuurlijk een voor bij Waar staat, hoeveel eruit, hoeveel erin. Heel simpel leesbaar, alleen je moet het kunstje even kennen. Het is in ons, in ons vak gebruikelijk, zal ik maar zeggen, om het zo weer te geven. Om zeker te weten, als we op de autosnelweg staan... dat het goed staat en dat we het juiste stuk aanpakken... Want alles wordt voorbereid vanuit een basis, vanuit een kantoor, zeg maar. Want deze weg is door de week in gebruikt... dus we kunnen niet even op het werk rondlopen. Dus alles wordt voorbereid... En dat gaat eh, maanden, duurt dat en enig moment stappen we eens de snelweg op en vijftien minuutjes later moet alles marcheren. Nou, dan is dit het handboeksoldaat zeg maar. Het handboeksoldaat? Juist zo noemen wij dat. Wij pakken nooit mis en alles kunnen we hier eventjes zien en bekijken dat we op de juiste manier aan het werk zijn. Dus dat het weer overeenkomt met alles wat we de maanden ervoor voorbereid hebben. Het lijkt me helemaal iets voor heel Hilversum. Een handboeksoldaat, ja. die gaan we invoeren. Ja. Maar ga jij weer eens even dat handboek doornemen, Mino. Want je moet dat kutje kennen, hè? Hoorden we net. Ja. ja. <laughs> en marcheren. Tot straks. Ik heb het nog van vroeger, het handboek soldaat. Ja. Ja, ja, dat, dat mee. alles Leuk. in over de stabiele zijligging. Dat gaan we zo even doen. En tijger en zo, goed. Inderdaad. Dan gaan we naar Spanje. Want in Spanje is een paard hebben. Dat is nog iets anders dan een handboek soldaat. Een paard hebben, dus iets normaler dan in Nederland. Er is meer ruimte in Spanje. Mensen gebruiken het paard soms ook nog voor werk als vervoermiddel. Maar door de crisis is een paard hebben voor veel mensen te duur geworden. Nederlandse Laura Hoitsema begon daarom een stichting, Paard in Nood Spanje. Ze vangt paarden op in het zuidoosten van Spanje.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 Ik had bijna een kus in mijn nek van een groot hengst. Ja, dat is gek op visita, ik vind het heerlijk om te knuffelen en te laten zien hoe knap hij is met zijn hazetanden. <lacht> wij zijn uh, terechtgekomen hier met, om een ruitvakantie te organiseren. Dat is helemaal goed, maar ja, de Spanjaarden zijn gek van paarden die komen kijken en dan hoor je natuurlijk het een en ander. En op een gegeven moment krijgen wij een melding van 15 paarden in een gebergte in Crevilliente...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 Hij zag zijn paarden iedere dag dunner worden en ondertussen kon hij niet genoeg eten voor ze kopen. Hij wist niet meer wat hij moest doen. Hoeveel meldingen krijgen jullie? In de week gemiddeld uh, drie meldingen. Ja. Dus als vandaag zijn er zes nieuwe binnengekomen.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 En uh, dan zie je ook dat die Spanjaarden zijn trots volk. Echt staan te huilen soms om afscheid te nemen van hun paard. En dat is best wel hartbrekend. Het is uh, echt iets, ja. En op de website Paard in Nood Spanje... vindt u meer informatie over deze paardenopvang. Reportage hoort u van onze correspondent in Spanje, Jessica van Speng. Zes minuten voor half zeven is het. De grote helden van de Spelen van vorig jaar... waren allemaal winnaars van Olympisch goud. Behalve Chorandi Martina werd een lieveling dankzij zijn positieve instelling en zijn glinsterende lach. Gisteren verscheen de biografie van de Antoliaanse sprinter. Verslaggever Floris van Hoorn was bij de presentatie. Ik wil eigenlijk graag beginnen met wat we net een beetje vergeten zijn. We zijn gelijk begonnen. Maar uh, met een groot applaus voor degene wie zijn. Namens de heer Dames en heren Jurendi Martina. Van Koesterburg, de schrijver van de biografie van Jurendi uh, Martina. Wat is er nou zo bijzonder aan hem? Hij komt natuurlijk over als de atleet die altijd blij is. Daar is hij natuurlijk bekend mee geworden. Maar wat er achter schuil gaat, is wel een, een hele ingetogen atleet... Met een, die op een hele sobere manier uh, leeft eigenlijk. Alles in zijn leven draait om de sport. En uh, tegelijkertijd heeft hij in zijn leven heel veel tegenslagen ook gehad. En uh, wat hem onderscheidt van veel anderen is... is de gaaf om daarmee om te gaan, om de knop om te zetten... en weer alles te richten op wat voor hem belangrijk is. En dat is de sport. Even zo, even een beetje... En dit boek erbij, Ja. Dank je wel. Oh, deze kant even. Yes. Super. Tjurendi Martina. Je bent op Curaçao begonnen. Naar Amerika gegaan. Nu loop je voor Nederland. Welke periode is voor jou het belangrijkste geweest voor je carrière? Ja, het is, het is gewoon, ja, zoals je hebt gezegd, het is een, een fase. Dus daarom was ik begonnen. Dus het heeft zeker een grote invloed in mijn leven. En nu ben ik... Aan, die, aan, ...aan deze kant voor Europa en het, het, het heeft ook invloed op mijn leven en het is, het is gaaf. Er waren drie en zes. Tjorendi Martina. Gaat goed op weg naar Bollé. En dan die bocht, die bocht, die bocht, die bocht, die houdt hij. En dan ontspanning. Begin 2012 kwamen in een tijdsbestek van ongeveer een maand drie vrienden van Martina op Curaçao om het leven. Eén bij een verkeersongeluk, een ander bij een wilde achtervolging... en de derde, Dave Alberto, werd in zijn auto doodgeschoten. Met name de dood van Dave, een van zijn beste vrienden, kwam hard aan bij Martina. Dave was een jonge vader met een goede baan in Nederland... die een paar dagen op vakantie was op Curaçao. Het was heel moeilijk, het was heel moeilijk want ik had weer die verdrietige tijd moeten, moeten, moeten herhalen... en erover praten en het, breng, het brengt weer die... Niet goede momenten, maar ja, we moeten er we moeten ja, gewoon sneller over praten en doorgaan. En dan de Nederlander. Baan 7. Een gunstige baan. Hij heeft heel veel zelfvertrouwen. Caroline Feit, de manager van uh, Chorendi Martina. Wat weet jij nog van jullie eerste ontmoeting? <laughs> Ja, ik ben hem tegen. Of tenminste, ik had wel uh, telefonisch contact een paar keer met hem gehad. Ik had uh, eigen Kim Douglas, uh, die, waar, die ik toen managed. Dus ook uh, een sprinter uit Nederland, die ook van, uh, van Curaçao kwam. Die had mij gebeld en gevraagd: van, God, wie is met Sherendi praten? En ik zei, nou, dat is prima. Dus we hadden wel telefonisch contact gehad. En toen uh, de eerste keer bij een, een wedstrijd dat hij uh, dat ingevlogen is. En ja, dan uh, loopt dat gewoon. Ja. Dit is de volledige. Deelnemerslijst. De finale van de 200 meter. De dubbele sprintafstand. De vierde plaats op de 100 meter had hij voor zijn gevoel afgesloten. Maar hij maakte zich wel danig zorgen over zijn fysieke gesteldheid. Zo belde hij ochtends zijn manager Carolien Veit... om te zeggen dat hij overwoog de 200 meter te laten schieten. Het zou toch niets worden. was in het kort de strekking van zijn verhaal. Vanuit muistiel vertrokken en nu Holt. Z hij hoopt vooral dat de... Olympische 100 meter finale in Peking en Londen de schoonste finale aller tijden waren. Maar zeker weten doet hij het niet. Alleen van de man in baan 9 weet hij 100% zeker dat hij clean was. Ik ben nooit in de verleiding gekomen om over die grens te gaan. Dat zal ook nooit gebeuren. Het ruist in tegen alles waarin ik geloof. Er is boven een god die beschikt. En als je zondigt, krijg je dubbel en dwars terug. Het uitgangspunt van sport en ook van topsport is fair play. Als dat wegvalt, wat bleef er dan nog over? En daar, 1931, het wereldrecord is eraan. En Turindi Martina legt beslag op het zilver namens de Antillen. Tja, Churendi, Martina, u hoorde een bijdrage van Floris van Hoorn. Het NLS Radio 1 Journaal, Sport. John Tomek, vader en coach van de Australische tennisser Bernard Tomek, is voorlopig niet meer welkom bij ATP-toernooien. Hij is geschorst vanwege een kopstoot die hij uitdeelde aan de trainingspartner van zijn zoon. 14 mei moet Tomek senior voor de rechter verschijnen. Een het justitiële onderzoek heeft de ATP hem nu als ongewenst persoon aangemerkt. PSV en AZ kunnen hun seizoen nog goed maken morgen in de bekerfinale. Een bijzonder moment voor Dick Advocaat, een scheidend PSV-coach, vertelde dat hij dit niet nog een keer zal meemaken. In Nederland niet, nee. Dat is één. Uh, in het buitenland wel. Dat, dat zal altijd kunnen, ja. Want jij ziet je nog wel als trainer na dit seizoen. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. En dat wordt dan buitenland? Nu mag jij weer. Nou, als jij het wil hoor. Uh, ja, nee, dat wordt het buitenland natuurlijk. Het wel, ja. ja, en wordt het dan Rusland? Dat, dat, dat, dat weet ik niet, echt niet. Ik heb We echt uh, nog geen idee. Dijk advocaat in een uh, ja, soort gesprek met verslaggever Bert Maaldrink. Finale van de KNVB-beker is, uh, we zijn het al morgenavond, in de Rotterdamse Kuip. Doeman Michel Form van Swansea City is gisteravond zwaar geblesseerd geraakt... in de wedstrijd tegen Wigan Athletic. International ging in de slotfase per brancard van het veld... na een botsing met ploegenoot Ben Davies. Volgens de eerste berichten heeft hij een blessure aan zijn hoofd opgelopen. De basketballers van Leiden hebben zich als eerste geplaatst... voor de finale van de play-off voor het kampioenschap. Thuis werd Groningen op een beslissende 3-0-achterstand gezet. Tegenstander in de finale komt uit de twee strijd tussen Leeuwarden en Den Bosch. Leeuwarden staat daarin met 2-1 voor. Morgen is de vierde wedstrijd. En straks na half zeven gaan we het hebben over Syrië. Overleg tussen Rusland en de Verenigde Staten... heeft nog niet geleid tot een gezamenlijk standpunt. Dit is Radio 1. E. Het is half zeven geweest naar het NOS-journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. De politie is vannacht gestopt met zoeken in de bossen bij Doorn... naar twee vermiste broertjes uit Zeist. Ze zijn niet gevonden. De vader van de kinderen pleegde gisteren zelfmoord in het bos... en daarna werd een grote zoekactie gestart naar de jongens van 7 en 9. en er werd vannacht ook een Amber Alert uitgegeven.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 En in Maastricht heeft de politie opnieuw een inval gedaan in een koffieshop voor het verkopen van wiet aan buitenlanders. De koffieshops verkopen sinds zondag weer drugs aan Belgen en Duitsers. Vorige week bepaalde een rechtbank dat een koffieshop ten onrechte is gesloten vanwege de verkoop van drugs aan buitenlanders. En dat is weer nog in het noorden nog vrij veel bewolking, verder zonnige periode, maar vanmiddag weer overal bewolkt en regen. En het wordt vandaag 17 tot 21 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Nog maar weinig problemen op de Nederlandse wegen. Alleen een korte file bij Rotterdam op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Bij Hoogvliet 2 kilometer. Later vanochtend hoort u meer van Minor Remmers over de wegwerkzaamheden die op grote schaal uh, begonnen zijn in Nederland. Het is uh, drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks een reportage vanaf Curaçao, waar twee mannen zijn opgepakt voor moord. U hoorde dat al eventjes. En Amerika en Rusland worden het niet eens over een gezamenlijke aanpak van het conflict in Syrië. Ja, minister-president eh, eh, Poetin, Russische president Poetin... en Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry hebben daarover gesproken. Het heeft dus tot niets nog geleid. Moskou is mordicus tegen buitenlandse interventie. En ook als dat gebeurt onder VN-vlag. Washington en Moskou worden het ook niet eens over de voorwaarden... voor het installeren van een overgangsregering in Syrië. We gaan over praten met onze correspondent in Moskou, David-Jan Godfoy. Eh, David-Jan, hebben Poetin en Kerry dan helemaal niets bereikt... Nou, ja en nee zou je kunnen zeggen. Kijk, ze hebben een, een plan van juni vorig jaar weer uit de laag gehaald. Het, het heet het zogenaamde communiqué van Genève. En dat komt erop neer dat ze gaan proberen de komende weken... om de strijdende partijen in Syrië onder leiding van de internationale gemeenschap... met elkaar aan tafel te brengen. In een poging ja, om tot een overgangsregering te komen. En dat betekent dus dat de vertegenwoordigers van uh, president Assad... moeten gaan onderhandelen met afgevaardigden van de, van de opstandelingen. ja En dat zal een, een hele kluif worden natuurlijk. En je moet je bedenken dat, uh, dat Rusland uh, Assads belangrijkste bondgenoot uh, is... en een belangrijke leverancier van, uh, van wapens. Dus Poetin heeft ook steeds aan dat communiqué van Genève vastgehouden en zich, zoals je al zei, heel fel verzet tegen militair ingrijpen. Nou, in die zin heeft Poetin gisteren... Een klein succesje uh, geboekt. Er is dus afgesproken dat de komende weken alles op alles zal worden gezet. om die partijen aan tafel te krijgen. Maar ja, de grote vraag is: is dat is, is, is natuurlijk of dat zou lukken? Want ja, dat communiqué van Geneve is al een jaar oud. en, en de situatie in, uh, in Syrië is er in de tussentijd niet eenvoudiger op geworden. Nee, en ook niet minder verschrikkelijk. Ik uh, zou zeggen dat er enige haast geboden is. Waarom heeft Obama minister Kerry gestuurd? en is hij niet zelf naar Moskou gegaan? Nou, het is natuurlijk helemaal niet, uh, niet zo ongewoon... dat een, uh, een minister van Buitenlandse Zaken eerst op bezoek gaat... om de boel een beetje af te tasten, hè? zeker in dit geval... omdat de verhouding tussen Rusland en de Verenigde Staten... op zijn zachtst gezegd... Is. Zeker sinds Poetin vorig jaar in mei is aangetreden... voor zijn derde termijn als, als president. De Amerikanen hebben van allerlei kritiek op hem. Bijvoorbeeld over hoe hij omgaat met zijn tegenstanders. Maar Syrië is momenteel toch de, de, de grootste twistappel. appel nou, President Obama heeft na zijn aantreden in januari aangekondigd... dat hij de verhouding met het Kremlin weer op de rails wil krijgen. En dit bezoek van Kerry kan een eerste stap zijn. Volgende maand is er een bijeenkomst van, van de G8. De belangrijkste industriële landen in de wereld in Noord-Irland... En dan zullen Poetin en Obama elkaar onder vier ogen spreken. En dat kan een tweede stap zijn in de verbetering van die betrekkingen. Ja. Nou, er spelen dan ook nog wel andere zaken die besproken moeten worden. Iran bijvoorbeeld, het het raketschild dat de Verenigde Staten zo graag wil. Heeft de ontmoeting wel tot iets nog geleid, iets anders? Nou, in ieder geval tot, tot niks concreets. He, hoewel Kerry zijn uiterste best deed om te onderstrepen... Dat, uh, dat Moskou en Washington heel veel gemeenschappelijke belangen hebben. Hij noemde Noord-Korea, stabiliteit in het Midden-Oosten. Maar ja, feit blijft dat, uh, dat Rusland op allerlei gebieden zijn eigen koers uh, vaart. He, we hadden het al over Syrië. Nou, je noemde uh, Iran en de lever uh, leveranties van kerncentrales... Maar ook als het gaat om de mensenrechten situatie in, uh, in Rusland en allerlei andere dingen. Daar is gisteren maar heel weinig beweging in gekomen. Aan de andere kant, Kerry heeft drie uur met Poetin en twee uur met zijn Russische collega Lavrov gepraat. Dat was veel langer dan de bedoeling was. En misschien is dat wel een goed teken. Vanuit Moskou hoorde u correspondent David-Jan Gatwaard. Dank je wel. En twee dagen na de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels... zijn twee verdachten opgepakt. U hoorde daar Dick Draaier al eventjes over, eerder vanochtend. Of ze ook verdacht worden van de moord op Wiels, dat blijft een beetje onduidelijk. Twee mannen hebben zich aangegeven voor het plaatsen van een dreigvideo op YouTube. Daarmee tast eigenlijk iedereen nog altijd in het duister... over het motief van de aanslag. En dat maakt de situatie op Curaçao uiterst gespannen. Onze correspondent Dick Draaier zet de gebeurtenissen voor u op een rij. Ik heb het jullie gezegd, ik heb het jullie gezegd. Een vrouw staat vlak bij het lichaam van Helmin Wils... en wordt door twee mannen en een politieagent in toom gehouden. Ze zegt, ik heb het jullie gezegd. Het is zondagmiddag rond kwart over vijf. Een kwartier geleden is de meest markante politicus van Curaçao... Helmin Wils, neergeschoten. Het was tegen vijf uur. Ik zat op het strand met mijn gezin te eten. En op een gegeven moment hoorden we knallen heel snel achter elkaar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Toen ben ik uh, de kant uitgelopen waar die knallen waren. En het is zo'n 15 meter van waar ik zat. En daar zag ik het lichaam van Helmin Wiels liggen. Op Curaçao is de politicus Helmin Wiels op het strand doodgeschoten. Curaçao is geschokt. De regering zegt alles op alles te zetten om de daders te vinden. Het onderzoek loopt. Er is nog niets bekend van de daders. Er is nog niets bekend over de motief. Ook niet. Er verschijnt een dreigvideo die verspreid wordt via Facebook. Wils is de eerste pion die valt. Er zullen er meer volgen, is de boodschap. Want dat doen Dinsdagavond worden de makers van de film gepakt. Twee jeugdige twintigers melden zichzelf bij de politie. Of zij iets met de moord op Helmin Wils te maken hebben, wordt nu onderzocht. Maar de toon is wel gezet. Albert Wils, broer van Helmin, eist van justitie ferme stappen. Want als de daders niet snel gevonden worden, zijn de gevolgen wellicht niet te overzien. Tot nu toe is het rustig, maar ik hou mijn hart vast. Omdat, uh, ik weet dat er uh, heel veel mensen zijn uh, die eigenlijk een beetje te kwaad zijn over het hele gedoe. Dus ik weet niet wat ze gaan doen als dat uh, niet snel opgelost wordt. Kijk, is, we praten over zondag. We praten over een eiland van 51.000 inwoners. Ik weet niet waarom het zo moeilijk is om uh, al die informatie die de politie heeft... nu allemaal bij elkaar te zetten en iets te doen. Ik vind dat, het gewoon, dat er iets moet gebeuren en vlug. En uh, anders uh, weet ik niet wat gaat gebeuren. Ik kom mijn hard vast. Dick Dreyer zei vanochtend al, we zullen nog even moeten wachten op meer nieuws. Natuurlijk erg benieuwd of die twee verdachten die opgepakt zijn met de moord op Helmin Wiels te maken hebben. Um, ze zijn nu aan het slapen op Curaçao. Dick draaier gaf aan dat er later een persconferentie komt voor de internationale pers. Dus we houden u op de hoogte vandaag. Automobilisten opgelet, de A27 en A10 gaan flink op de schop. Straks verslaggever Marino Remmers, hij staat naast de wegwerkers. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Dan naar het andere belangrijke nieuws van vandaag. In de bossen bij Doorn is afgelopen nacht door tachtig mariniers... gezocht naar twee broertjes van 7 en 9. De vader van de jongens pleegde zelfmoord... in een recreatiegebied, het Doornse gat. Verslaggever Karin Alberts. Een groep militairen komt het parkeerterrein aflopen. Het parkeerterrein dat is ingericht door de politie. Een aantal vrachtwagens van de politie. Een heel aantal soldaten nog in de verte. Honden, speurhonden. Aan de rand staan ook een aantal legertrucks. Maar deze militairen die hier aankomen gelopen... die krijgen nog instructie. Ze hebben allemaal een groen lampje op de schouder. En zij gaan het bos uitkammen. Anderhalf, twee meter uit elkaar lopen ze... En een minuutje later zijn de militairen uit het zicht verdwenen. Wel zie je nog de groene lampjes langzaam bewegen tussen de bomen. Politiewoordvoerder Janine Elders. Militairen zijn het bos ingegaan om te zoeken. Uh, waarom hier? Vanochtend is in dit uh, recreatiegebied een, een dode man aangetroffen. Uh, dat blijkt de vader te zijn van twee jongetjes...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 Wanneer kwamen jullie erachter? Uh, de man is vanochtend aangetroffen. Uh, op dat moment moeten wij natuurlijk uh, familie vinden. Dat kost tijd. Einde van de middag uh, is dat gelukt. En daar werd, op dat moment werd ook bekend dat er dus nog uh, twee jongetjes uh, missen. Wanneer zijn deze jongens voor het laatst gezien in gezelschap van hun vader? Uh, gisteravond, 6 mei, uh, zijn zij rond acht uur voor het laatst gezien samen met hun vader. En daarna niet meer? Nee, daarna niet meer. En uh, Het eerste spoor is uh, de vader hier in het bos. U zoekt nu hier in het bos. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld ook het huis van de vader is bezocht. Uiteraard de logische plekken, noem ik maar even, die zijn en worden onderzocht. En ook is een recherche team bezig om te kijken naar mogelijke andere verblijfplekken. Hoe lang gaat u door? Uh, op dit moment uh, zijn de mariniers uh, het bos ingegaan. Uh, en uiteraard zijn ook wij als politie nog uh, aanwezig. Uh, hoe lang we exact doorgaan, dat weet ik niet. Maar voorlopig uh, gaan we nog even door. En met welke middelen wordt er gezocht? Uh, er is onder andere gezocht met een helikopter, uh, speurhonden, uh, politie te paard. Uh, nou ja, alle andere middelen die je maar kunt bedenken zijn ingezet. En op dit moment is korps mariniers ontzoeken in de bossen bij Doren werd vannacht tegen een uurtje of twee gestaakt. Gaat vandaag weer verder bij daglicht. We hebben nog wel wat vragen aan de politie. Uh, waarom is bijvoorbeeld het Amber Alert relatief laat ingesteld? We krijgen helaas nu geen uh, contact met de politie. Ze willen niet reageren nu op de zender. We hopen later vanochtend uh, dat wel voor elkaar te krijgen. Bijna kwart voor zeven is het. We luisteren naar Brandon Benson, Amerikaanse zanger. Dit is een single uit 2009, alweer Garbage Day. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U hoort garbage day van Brandon Benson. Zullen we eens kijken hoe het is op de weg? John Bakker, goeiemorgen. Goeiemorgen, En dan denken wij natuurlijk aan uh, de wegwerkzaamheden... waar vandaag mee begonnen wordt. Hebben automobilisten daar last van? Nou, vanmiddag in ieder geval wel. Of in ieder geval vanavond. Vanochtend valt het allemaal nog wel reuze mee. Er staat nu maar één korte file op de A15... van Rotterdam naar Europoort. Bij Hoogvliet, twee kilometer... In de loop van de ochtend misschien wat vertraging op de N207. Dat is de weg uh, richting de Keukenhof. De laatste dagen staan er gewoon dagelijks uh, toch wel wat, uh, wat files. Ja, en dan vanavond uh, beginnen de werkzaamheden bij, uh, bij Amsterdam aan de Koentunnel. Of eigenlijk zijn die werkzaamheden wel bezig, maar hij heeft het verkeerd er geen last van. Maar vanavond gaat de Koentunnel in beide richtingen helemaal dicht. Zodat hij uiteindelijk weer open kan, hè? En zodat hij daarna weer helemaal open kan, maar ja, dat is pas maandagochtend. Ja, ja. Nou, waar, waar gaat dit allemaal toe leiden, denk je, in nou, de ochtend? Uh, ik denk dat het allemaal wel mee gaat vallen... want zo gek veel mensen zullen er niet onderweg zijn natuurlijk. Maar ja, mm -hmm. moet je aan de andere kant van Amsterdam zijn... als je vanuit Den Haag, uh, Utrecht komt... dan moet je omrijden via de Zeeburgertunnel. Uh, dat is toch wel een kilometertje of 10, 15 uh, omrijden. Dankjewel, John. Gaan we maar eens kijken op de A27. Uh, niet helemaal dicht, maar wordt wel angstvallig smal, toch, Marno Remmers? Ja... Er is net de wisseling van de wacht bezig. Hij is voor de helft afgesloten, Marcel. Uh, dat betekent dat als je vanuit richting Utrecht komt naar Breda... kun je gewoon uh, weliswaar met aangepaste snelheid doorrijden. Maar de andere kant op, ja, dat, dat ligt het dicht. Uh, het begint al bij Hooipolder, geloof ik. En uh, we staan nu bij Gorkum waar een waar ballet aan hijskranen en asfalteermachines bezig is. Want het is een wisseling van de wacht, geloof ik, hè? Het is wisseling van de wacht nu. Inderdaad. We zijn gisteravond om 9 uur... hebben de de troepen op laten draven, mogen gaan slapen. die zijn om tien uur gaan werken en die gaan nu naar huis. gaan ze een, een dutje doen zeg maar. En de verse ploegen die zijn nu het werkvak aan het betreden. Ah, verse ploeg in het werkvak, dat zijn de termen hè, die we moeten hebben. Ja, het is een grote operatie. Um, ja, Volkers weet er alles van, van Rijkswaterstaat. Want de A27 is niet de enige plek. We worden net al bij de ANWB Verkeersinformatie A10. Wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren? Ja, we trappen het wegwerkzaamheden seizoen af met, met twee grote projecten eigenlijk. Uh, hier op de A27, waar het, uh, waar het gisteren is, uh, is begonnen. En vanavond om negen uur gaat uh, de, de Koentunnel dicht. De oude Koentunnel gaat dicht... En daarna gaan we zeg maar, de wegen zo omleggen dat vanaf maandagmorgen het verkeer door de nieuwe Koentunnel kan. Dus hier bij de A27 en bij de A10 Oost in Amsterdam, daar, A10, daar gaan de wegwerkzaamheden beginnen. A10 West, sorry. Ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen, moet het nou op al die plekken over zo'n groot afstand? Want hier gaat het zelfs dicht van... Het weekend dus, uh, Hooipolder, dat is dus dat stuk bij, uh, waar die raakt aan 59... tot aan bijna bij Utrecht, even dingen, dat is een heel stuk. Ja, wij gaan bij het plannen niet over één nacht ijs. Wij kiezen die periodes dus heel zorgvuldig. En dat doen we als er relatief weinig woon-werkverkeer op de weg is. En uh, dat is rond zo'n hemelvaartsweekend. Uh, dus dan kijken wij van uh, wanneer kunnen we dat op het beste moment doen. En dat is toch zeg maar rond uh, dagen waar veel mensen vrij zijn in weekenden. En daar doen we onze werkzaamheden en ja, al die werkzaamheden plaatsvinden. Vinden, dan uh, zorgen we natuurlijk ook altijd voor, uh, voor alternatieven. Maar u ontkomt er niet aan dat er, uh, dat er wat hinder zal zijn... Ja. en dat er wat rekening moet worden gehouden met, uh, met de extra reistijd. Hier gaan wij bijvoorbeeld op de A27 uit van een, uh, van een half uur... houdt rekening van een, uh, met een half uur extra reistijd. Ja, dat wordt ook al vri vrij ver van tevoren aangekondigd. En het hangt ook op de borden boven de weg... op andere stukken van de weg die wel open zijn... Um, is dit ook allemaal nog de schade die je dan hebt na die winterperiode? Die gaten die allemaal in het wegdek vallen van het strooien? Nou, dit hoort bij, gewoon bij ons uh, regulier onderhoud. Op een gegeven moment uh, moet het asfalt op bruggen of op het gewone wegdek... moet gewoon uh, vervangen worden op bepaalde gedeeltes. Niets gaat een heel leven lang uh, mee. Dat geldt ook voor, uh, voor asfalt, voor schadereparatie. Dat hebben we net achter de rug, zeg maar, die, uh, die periode. En nu het mooi weer is, kunnen we de grotere werkzaamheden gaan doen. Want dat betekent ook hier de Merwedebrug achter ons in de ochtendschemering... Daar moet alles af, dat moet de beton zelfs gerepareerd worden? Het beton moet er, moet er af tot het staal, zeg maar. Eh, voor alle duidelijkheid, alleen in noordelijke richting. Dat is ja. ook goed voor de weggebruikers om, eh, om te weten zuidelijke richting. Utrecht naar Breda kun je gewoon doorknarren. <laughs> doorknarren, gewoon doorrijden. Ja. Maar eh, het asfalt moet daar inderdaad helemaal af tot de staalconstructie. En dan wordt er opnieuw ingelegd, klopt. Brengt dit wel voor de mannen en vrouwen hier en daar ook in het oranje... een bepaalde siddering met zich mee? Nu gaan we het doen, dit is het weekend... Ja, dit zijn voor ons uh, toch bijzondere werkzaamheden. Ah, Wij zijn in die wegenbouw natuurlijk gewend om vijf dagjes per week... van zeven tot vier of van uur tot vijf te werken. Nou, de geur van het asfalt in je neusvleugels. Ja, dan nou zijn we dat al wat langer gewend natuurlijk. Maar hier is nou net het hele draaiboek kant-en-klaar zien te krijgen... in een paar maanden voorbereidingstijd. En dan de kers op de taart zien te krijgen, want dan komt het moment dat het gaat gebeuren. En dan krijg je non-stop 126 uur in ploegendienst met wisselingen per 12 uur. Dat is een tak van sport, dat is bij ons eventjes toch... Toch, ah. net wat je mee kan maken en echt een uitdaging. Kers op de taart of uh, de witte streep op het asfalt of nou ja, zoiets. Marno Remmers loopt de hele dag naar asfalt te ruiken. Ook hij vanochtend in het oranje. Docenten mogen binnenkort niet meer ontslagen of geweigerd worden... omdat ze openlijk homoseksueel zijn. Daarvoor is een wetsvoorstel ingediend door VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks. En dat levert een meerderheid op in de Tweede en Eerste Kamer. Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Het draait dan om de enkele feitconstructie eh, ja. opgenomen in de wetgelijke behandeling. En ja. Die zou dan uit die wet gehaald worden. Ja. kunt u uitleggen waarom dat zo belangrijk is voor u? Uh, dat is de, nou, wij pleiten daar eigenlijk al sinds 2009 voor dat dat uit de wet wordt gehaald. Want het, het, het is iets wat als een soort zwaard van Damocles uh, boven uh, homoseksuele, uh, zowel leraren als leerlingen hangt. Uh -huh. en want het, het, het feit uh, dat je homo bent, uh, daarom mag je niet ontslagen worden. Maar als je je ook als zodanig gedraagt wel, uh, of ontslagen, en in het geval van de leerlingen natuurlijk, weggestuurd... Ja, dat is natuurlijk heel, heel erg goed als daar eindelijk een eind aan komt. Ja, want dat mag dan, je mag niet weggestuurd worden uh, op grond van het enkele feit van de seksuele voorkeur, maar wel op grond van bijkomende omstandigheden zoals ja, dus is... openlijk leven als homoseksueel. Ja, bijvoorbeeld op ja. het zijn van het COC of wat dan ook. Hè, elke aanleiding, daar, daar is de wet uh, heel vaag in, uh, kan dan uh, ja, gebruikt worden om je weg te sturen. Hm. Ja, mevrouw Unieke, de Besturenraad, Vereniging voor Christelijke Scholen, wijst het af. Het zal u niet verbazen. Nee. Maar heeft u enig begrip voor hun standpunt? Ze vinden dat personeel, maar ook de leerlingen, uiteindelijk wel moeten passen bij de identiteit van de school. Nou ja, kijk, Het is natuurlijk zo dat uh, uh, het wetsvoorstel, ik heb het zelf nog niet gelezen, maar wat mij verteld is, is uh, dat een, bijvoorbeeld een reformatorische school wel onderscheid mag maken op basis van geloofsovertuiging. Uh, en ja, Daar kan je je iets bij voorstellen. Hè? Dat, ja. dat een uh, reformatorische uh, school zegt: van ja, wij willen geen atheïstische uh, leraren. Nou ja, dat, dat is op zich de billijke. Uh, maar dat iemand niet meer mag weggestuurd worden vanwege zijn seksuele oriëntatie, ja, dat, dat vinden wij echt een hele goede zaak. Dus dan zou het kunnen zijn dat een uh, reformatorisch... en homoseksuele leerling op zo'n school mag blijven. Mag ja. niet worden afgewezen als ja, deze wet dat wordt aangenomen. Dat klopt. En dat Heel belangrijk, juist de kwetsbare groep van de leerlingen, die ontdekken dat ze dat soort gevoelens hebben en daar niet voor uit zouden kunnen komen omdat ze bang zijn van school gestuurd te worden. Ja. Maar krijgt zo'n leerling wel een prettig leven op zo'n school, denkt u? Uh, dat hopen wij van wel, ja. ja. Uh, wij, wij hebben daar in ieder geval als COC allerlei ondersteuning voor uh, om het leven zo prettig mogelijk te maken. Uh, en dat je dus gewoon wel voor je seksuele uh, voorkeur uit kunt komen uh, zonder dat je daar problemen mee krijgt. Onder de indieners van het wetsvoorstel zit geen enkele christelijke partij. Vindt u dat jammer? jammer, maar we hebben een meerderheid uh, en daar gaat het uiteindelijk om, zowel in de Eerste Kamer uh, als in de Tweede Kamer. Zo, daar lijkt het in ieder geval nu op. Ja. En u zei al, in 2009 begonnen we al met een uh, met actie, een internetpetitie, ja, uh, ik weet ja. nog dat u tijdens de Gay Pride uh, actie heeft gevoerd. Ja, onze jongerenvereniging ja. Espresso heeft daar actie voor gevraagd, uh, aandacht voor gevraagd. Ja, en 30 ruim 30.000 mensen hebben die petitie ook getekend toen, dus er is echt een brede meerderheid in de samenleving. Ja, maar in het tussen lukte het niet om uh, dit voor elkaar te krijgen, nu dus wel. Hoe verklaart u dat? Het is best lastig om een wetsvoorstel te maken dat uh, um, ja, uh, alle mazen in de wet uh, voorkomt. En uh, nou, ik denk dat het heel goed is dat dat nu gelukt is. Het is ook onderdeel van het roze stembusakkoord. Uh, een van de punten: uh, de afschaffing van de enkele feitconstructie. Uh, dus zo langzamerhand beginnen we er aardig uh, stappen in te zetten in het uh, realiseren wat we destijds hebben afgesproken. Hm. Wat zou dan de volgende stap moeten zijn? Uh, de volgende no. stap, nou wat ons betreft, zou zijn uh, dat uh, de gewetensbeschaarde ambtenaar wordt afgeschaft. En daar zijn we ook al, uh, uh, nou, in de zin van wetsvoorstel, uh, ja. uh, zijn we ook al stap in aan het zetten. Daar wordt aan gewerkt hè? Ja. door die, die vijf partijen die dat Roze stembordakkoord ja, hebben getekend. Ja. Goed. Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Fijne dag. Het NOS Radio En Journal Media Overzicht. Twee grote verzekeraars, Egon en Delta Lloyd, gaan die nieuwe blokhypotheek niet op de markt brengen. Het staat op de voorpagina van het Financieel Dagblad vanochtend. En deze opstelling van de verzekeraars is natuurlijk een tegenslag... voor minister Stef Blok. De hypotheek was een voorstel van het kabinet... om de woningmarkt weer op gang te krijgen. Starters zouden daarmee niet hun hele hypotheek hoeven aflossen... zodat de maandlasten in het begin wat laag zijn. Ja, maar de verzekeraars eh, zien helemaal niets in die nieuwe hypotheekvorm. Hij zou veel te complex zijn voor klanten. Ook vragen de verzekeraars zich af of het inhoudelijk wel een goede manier is. De Telegraaf meldt op de voorpagina dat de dertig grootste gemeenten het afgelopen jaar samen ruim 4 miljoen euro kwijt waren aan wachtgeld. Uitkering voor politici die vertrekken. De krant kreeg inzage in de gemeentefinanciën na een beroep op de wet openbaarheid bestuur WOP. Apeldoorn bleek een grote uitschieter. Die gemeente was vorig jaar zo'n 675.000 euro kwijt aan wachtgeld. Steeds meer Nederlanders kopen fair trade producten in de supermarkt. Volgens de Volkskrant groeit de verkoop explosief. Vorig jaar kocht uh, 38% meer consumenten de verantwoorde producten. Wereldwijde verkoop van koffie met het UTZ, een speciale keurmerk, groeide met 38% ook. En van keurmerk cacao zelfs met 178%. Steeds meer jonge moeders melden zich met een gokverslaving. Signaleren hulpverleningsorganisaties in de verslavingszorg, meldt het AD. Ze vrezen een explosieve groei als straks de online gok Markt wordt vrijgegeven. Sites uh, zijn nu nog in handen van buitenlandse partijen, maar staatssecretaris Steven wil dat volgend jaar veranderen. Zo hoopt Holland Casino in 2014 zo'n vergunning te bemachtigen om online gokspelletjes als pokeren en ook bingo te kunnen aanbieden. En het bijspijkeren van leerlingen wordt steeds vaker door de school zelf gedaan, meldt Trouw. Tot nu toe waren het vooral de ouders of de leerlingen die bijlijst regelden. Op dit moment wordt al door 160 scholen een beroep gedaan. Op externe bureaus die leerlingen klaarstomen voor examens. Volgens uh, Trouw is een groei van bijles binnen de schoolmuren te verklaren door de verscherpte exameneis. En na 7 uur hoort u een verslag van de ontmoeting tussen Partij van de Arbeid, Leider Samsom en de partijleden over het strafbaar stellen van illegalen. En u hoort natuurlijk het laatste nieuws over de verdwenen broertjes in Doorn. De zoektocht wordt uh, deze ochtend ook hervat.